De Natenkok met het NOS-journaal. In een groot deel van Nederland is sprake van stankoverlast... na een ongeluk met een tankwagen op een bedrijventerrein in Oblasserdam. De stank wordt tot in Meppel geroken. Volgens de veiligheidsregio gaat het om de stof Petrolat... dat wordt toegevoegd aan industriële smeermiddelen. Volgens de veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid is het gezondheidsrisico niet maar kan de stank wel misselijkheid veroorzaken... Mensen die er last van hebben wordt daarom geadviseerd om ramen en deuren gesloten te houden. In Alblasserdam wordt kinderen op de sportvelden aangeraden naar binnen te gaan. En ook elders zijn sportwedstrijden afgelast als gevolg van de stank. Politie en justitie hebben vorig jaar het gevaar onderschat dat de broer van een kroongetuige doelwit zou worden van een moordaanslag. Het OM erkent dat in een gesprek met vier kranten.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 De koning noemde de kandidatuur van zijn zus ongepast... en in strijd met de grondwet... omdat het Koningshuis boven de partijen staat. Het weer is wisselend bewolkt. Af en toe ook wat zon, vooral in het zuiden op de Wadden enkele bui. De temperatuur komt uit rond de 9 graden. De westenwind is aan zee stormachtig. Op de Wadden is kans op storm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Langs de westkust en in het noorden van het land heeft het verkeer plaatselijk hinder van zware windstoten. En daardoor is de dijk Enkhuizen Lelystad ook beperkt voor het verkeer. De maximumsnelheid is teruggebracht tot 70 km per uur en er is een inhaalverbod. Dit was de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat, u wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 En wij hebben uh, nu Marco Deen voor ons zitten en daarna gaan we praten over de nieuwe wet kinderopvang. En we eindigen met, nee we eindigen niet. We hebben dan nog uh, Hans Rijmers en we eindigen met het mannetje op de boulevard. Ja, maar de eerst, de ganalevisser. De ganalevisser, ja, ja, ja, ja. precies. Het is uh, we de grotere de met... van deze week. <laughs> ja, jongen, jongen, jongen. Nou ik moet zeggen, ik heb me er ook een beetje druk over gemaakt ja, hoor. Ik vond het belachelijk, maar goed. Ma Marco Deen, de nieuwe lijsttrekker PVV Noord-Holland bij de provincie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 Hmm, maar ze zouden dus uh, onderwerpen, ik, ik, ik kijk even naar een onderwerp, uh, uh -huh. uh, woningen.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 Ik kom een heleboel rapporten tegen. Ik heb er vanmorgen toevallig besteden de volkskranten nog aandacht aan. Uh, waarbij een aantal uh, nou, uh, emeritus hoogleraren op een andere manier kijken naar wat er op dit moment met het milieu gebeurt. Uh,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 Dat is. het zijn is. meningen, nee, dat nee, het wil ik wel meningen. zeggen. Nee, maar daarom kijk ja, maar ik vind, als ik naar de, ja. de, de, naar de onderzoeken ja. kijk, ja. de wetenschappelijk onderzoek, mm -hmm. is CO2 een probleem, punt. Noemt u het is?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 praten we natuurlijk een beetje in het luchtledige? Mm -hmm. uh, ah, nou, vraag mij af... <coughs> ik snap wat u zegt. Ja, Tuurlijk dan, ik snap dan, ik wat, wat u zegt. Ik denk dat het heel belangrijk is om... Uh, naar maar te kijken van... wat zijn de consequenties? Mm -hmm. Ik denk namelijk dat het zeker heel belangrijk is... dat uh, het, het bedrijfsleven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 Marco, uh, ja. duidelijk. Uh, okay. Wij wensen iedereen uh, die de programma, uh, verkiezingen ingaat succes. Kjewel. Welke partij dan ook. Zelfs de PVV. Zelfs de PVV. Goed, nee, ook ja. de PVV ja, moet ik hoor, nee, zeggen. Hoor, niet is, zelfs. Want nee, dat klinkt absoluut, onwaardig. Uh, absoluut dat is niet waar. waar. dat gevoel hebben we hier ook in Dat Wil ja. ik ook eerlijk en daarom zeggen. is het ook leuk. Zeker niet. En dat is nee, echt ja. fantastisch. Heel erg leuk. En vind ik het ook leuk dat we op deze manier gewoon ook even strijden. Nee, dat is hartstikke goed. En, goed. Ook en ook fijn voor de uitnodiging. Dank u wel. Dank u wel. Okay, back Albert. and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 ja, het is ook niet altijd uh, handig. Nee. Nou ja, het is niet, al... niet een beetje generaliseren. Dat nee, alles het, is, nee, nee, nee, is, het dat... is zeker niet generaliseren. Nee, het is gewoon zoals het is. Het, er uh -huh. wordt gewoon veel meer met en dat zeg ik. Dat wil niet zeggen dat het slecht is, maar er wordt veel meer met de kinderen besproken dan dat vroeger, vroeger was. En dat is, dat is prima. Maar op zekere hoogte, ja, zijn het toch de ouders die boven de kinderen staan, moeten staan. Mijn inziens. Op bepaalde vlakken.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 Zandvoort vergrijst. Nee, Zandvoort vergrijst Grijs helemaal niet. Ik normaal niet. Dus nee, als ik komen, het goed begrijp, want komen, we oh, hebben nu al fijn nieuwe vijf baby's vijf. bij. Ja. Er, komen, er komen ook heel veel gezinnen uit Amsterdam komen er hier naartoe. Ja. Heel ja. veel gezinnen uit Amsterdam. Het, het draait allemaal een beetje tegenwoordig om gezondheid en natuur en buiten zijn. Ja. Nou, dat is de goede dat, plek. Ja, we merken dat, ja. dat er heel veel gezinnen uit Amsterdam ja. richting Zandvoort komen. Ik denk dus niet alleen natuur. maar niet nou, alleen de, Amsterdam. Ook de prijs voor Amsterdam. Ja, ook dat. Een heleboel mensen trekken deze kant op alleen vanwege de. met gezinnen. Met, met, ja, met met, gezinnen en gezinnen vaak zeker. met twee, drie kinderen. Ja. Dus uh, ja. we hebben niks te klagen. Nou, nou, hartstikke mooi. mooi. Wij wensen jullie heel veel succes. Dank en uh, ga nog gewoon lang door. Want uh, 21 jaar is niet voldoende. Oh, nee, je kan best nou, nog een tijdje mee. Oh, makkelijk. Mijn uh, <lacht> moeder heeft het 35 jaar gedaan. Dus uh, die ga ik uh, verslaan, denk ik. Die ga je verslaan. <lacht> ja. Hartstikke mooi. Nou, veel succes dan. <lacht> Dank je wel. Veel succes en bedankt voor je komst. Ja, en uh, ja. we gaan even een klein muziekje. En daarna komt Hans Rijmers bij ons praten. <twegez>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 Dus wij, ja, de, de, de, man, de man heeft gespeeld met alle grote uh, solisten van deze aarde. Missy uh, Gillespie, Pat Metheny, Randy Brecker, Gino Fanelli. Uh, ga Goh, zo maar door. Dat zijn hij geen kleine uit, namen. Komt hij? hij komt uit Amsterdam? Zeg ja. Ja, ja. Ja, als ik dat goed gezien ja. heb. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Ja, dat wel. wil niet zeggen dat Percel dat goed is, hè? Nee. nee. Ja, maar hij goed.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 En, en uh, 9,5 euro. Nou. Voor een maaltijd. Ja. En ja, dat uh, wordt natuurlijk een gemeldige middag. Ja. Dat, en eten. Maar nog mensen meer. moeten vooral dat wel even van tevoren melden. Zeker. Ja, dan die moeten die ze doen. nu bellen. Dat bedoelen. Theo. want hij heeft voor 20 uh, man uh, voor twintig man standpunt, heb ik begrepen. Ja. Ja, en, en de 21ste. Ja, die, die heeft wel dan. Pech. Nou, die zit of, aan, uh, of die heeft twee worsten, of uh, uh, geen idee. Nee. Maar voor 20 man. Uh, of die moet zijn eigen maaltijd meenemen. Ja, ga je langs de Chinezen en dan ga je het dan ja, bij, bij en bij horen, man. Ja, nee, dan kan je juist kan hem, met wat halen en meenemen. Oh, dat vind ik een goeie. Ik heb nog niet aan gedacht. Ja. Oh, die kunnen we het je voorstellen. Ja, dat ja, vind ik wel. een goeie. Als, ja. Kijken, ja, als ja. je ja. er wil blijven nee, zitten, je klopt. denkt, ja, potverdorie, ja, ja, ja, ja, ja, ja, dan is ja, ja, ja. het. Ja, nou moet ik wat. Dan ja. moet je wat doen, ja. inderdaad. Ja, je moet wat over hebben voor gezelligheid. Ja, nee, ik snap hem. Hé, nou ja, deze man die, denk ik, spreekt toch wel een klein beetje voor zichzelf. Ik ga toch een klein beetje vooruitblikken naar 10 maart. Want dan komt Hermine die komt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 Ja? Okay. Maar wa waarschijnlijk wel ietsje moderner. Kijk, het toets die staat toch een beetje in, in, in, in de mainstream. Ja, ja, uh, Horen ook bij de, de, zijn doelgroep. Amin Durlo is toch wat, wat, wat moderder. Maar zal ongetwijfeld bekende stukken spelen. Ja. Kijkt ook naar het publiek wat er in die zaal zit. Hè? Ja, ja, ja, Want ja, ja, ja. die moet ik wel tevreden die moet houden. Hè? Ze, die moet ze triggeren. Precies. Klopt. Maar goed, dat Zo is 10 het. maart, in ieder ja. geval. Ja. Uh, morgen is het uh, ja. Tom Beek. Ja. Aanvang half drie. 15 euro. 15 euro. Nu nog kwart voor Bel twee. Bel nu naar Theo van de Krocht om je stamppotmaaltijd te... Uh, ...en anders overleggen ah, nou, dat juist. Dat gewoon meenemen. met Theo. Juist. Dat je een maaltijd haalt en, en dat hij daar... Eén ding, ding nog even heel snel. Ja. En daarna mag uh, het mannetje komen. Uh, 28 april hebben wij een extra concert... ...met uh, een uh, Braziliaanse uh, top-bas-gitarist. Uh, uh, top van de wereld. Oké. Okay. Maar, maar, maar dat komt nog. Kon, nee, maar dat Maar dat iedereen vast even 28 nou, april we blokkeert. blokkeert. Okay. Uh, Buitengewoon belangrijk. Heel goed. Hartstikke Dankjewel. We zetten dit de okay. agenda. En uh, we gaan Sjors vragen om te komen. Sjors uh, Brouwer. Brouwer. <lacht>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 There's nothing hoger met de ring.